Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Unilever gaat voor zijn voedingsmiddelen kippen gebruiken die een beter leven hebben gehad. Vanaf volgend jaar worden onder meer de kipknakworstjes van Unox gemaakt van kippen die meer tijd en ruimte krijgen om te groeien. En daardoor minder antibiotica krijgen toegediend. Daarna volgen andere producten met kip. Stichting Wakker Dier voert campagne tegen het gebruik van de zogenoemde plofkippen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst in het openbaar gesproken. Op de staatstelevisie was te zien dat hij een toespraak hield op een groot plein in de hoofdstad Pyongyang... ter ere van de 100 ste geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van het land. Kim Jong-un zei dat versterking van het militaire apparaat de eerste, tweede en derde prioriteit is in het communistische land. Het is precies 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg liep en zonk. Dat is onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In het noord-eerste Belfast, waar het schip werd gebouwd, wordt vandaag een herdenkingstuin geopend, waar hun namen op bronzen platen staan vermeld. Peter van Rooyen heeft de Wim Sonneveldprijs gewonnen. De cabaretier was volgens de jury de sterkste in de 25e editie van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Van Rooyen speelt volgens de jury een briljant bedachte voorstelling. Een meesterlijk spel met wat waar is en wat niet. Het publiek had een andere voorkeur en wees Eva Krutsen aan als winnaar. Een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs in Harderwijk is gisteren uitgelopen op een vechtpartij. Na een overtreding in de slotfase ontstond een gevecht op het veld. Waarna ook supporters en trainers op de vuist gingen. Een speler van 27 gaat Harderwijk viel en werd hard in het gezicht geschopt. Hij heeft zijn kaak op meerdere plekken gebroken. Een man van 22 gaat kampen is opgepakt. Het weer eerst veel bewolking, later vanuit het noorden opklaringen, Vooral in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Het Het is 15 april 2012. Het is precies vier minuten over zes. Een hele goede morgen. Uh, als je nog gaat slapen, slaap lekker. Maar de meeste mensen zijn net wakker. Dus van harte welkom op deze dag. Uh, we gaan het hebben over... Uh, ja, mooi verhaal met Sandra Roelofs. Dat is de presidentsvrouw van Georgië. Zij is getrouwd met uh, president Sakashvili. En uh, zij heeft een project bedacht in Georgië, namelijk um, Don't Worry, Be Healthy. En zij wil de fiets, hè, de echte Nederlandse fiets, wil zij gaan introduceren in Georgië. Waarom en hoe dat gaat en of die mensen in Georgië allemaal zo moddervet zijn. En dat ze daarom wil, dat hoor je zo meteen zo rond tien voor zeven hier in dit programma. We hebben een nieuwe Pieter Spreekt. Pieter Derks zijn sterrenreizende, Maar je hoort hem natuurlijk hier als eerste in 4-7. Straks weer een nieuwe column van zijn hand. En je hoort ook nog de drie apps slash sites die je niet mag missen. Maar nu eerst. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Gaan we het hebben over voetbal en dat doen we uiteraard met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goeiemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 15 april 2012... Weer een week die achter ons ligt. De week van Super Wednesday waar met name Ajax ongeschonden uit de strijd kwam en richting de schaal gaat. En helemaal na gisteravond. De week waar het in en rond de Maastad gonste van de geruchten als zou de stadionclub in de Brest zijn voor een eventuele terugkeer van Dirk Kuip naar Rotterdam. Het was de week waar rond het Katshuis de besprekingen et cetera in de slotfase zitten en deze... Week, we het zullen weten of niet. De week waar Zwolle de eredivisie binnenwandelde en het volgende seizoen meedoet op het hoogste niveau. En Luc, het was de week waar in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo de krijgsraad op een zitting na een korte schorsing besloot dat het een en ander pas op 11 mei zal doorgaan. Dit met het al dan niet onafhankelijk verklaren van het openbaar ministerie. We gaan over tot de orde van de dag. Dat gaan we zeker. En uh, laten we het heel even hebben over uh, Zwolle. Die gaan dus uh, straks in de eredivisie spelen. Ze zijn kampioen geworden. Ik moet eerlijk zeggen, ik volg de eerste divisie niet zo heel erg goed. hoor. Dat, uh, dat vind ik allemaal... Ja, nou, dan wordt het allemaal heel erg druk als ik dat ook nog moet gaan volgen. Maar toch een leuke club, hè, even Zwolle? Zwolle, uh, Luc, is een club die niet onbekend is wat betreft... Uh, uh... Het hoogste niveau van het betaalde voetbal... die zijn, of hebben in het verleden al gespeeld in de Eredivisie. Die zijn teruggegaan en nu hebben ze een, ja, een, ik zeg een voortreffelijk seizoen gedraaid. Ze hebben het goed gedaan. De afgelopen vrijdagavond ja, hebben ze het zo ver kunnen krijgen... dat ze dus niet gaan spelen of ze gaan meedoen in de Eredivisie. Kijk, Zwolle is een kleine club. Laat dat duidelijk zijn. Je kan het niet meten met de begroting van de andere clubs in het betaalde voetbal. Maar goed, het is leuk voor de club, het is leuk voor Zwolle... het is leuk voor alles die Zwolle... Ja, een, een warm hart toedraag. En het is afwachten hoe dit zich allemaal zal gaan ontwikkelen. Maar nogmaals, het is voor zulke clubs altijd moeilijk hoor. Want kijk met, met, met clubs als Excelsior en de Graafschap... die nou in, in feite in, in de kelder staan van de eredivisie. Maar nogmaals... Uh... Felicitaties aan Zwolle. Ja, en wat grappig is, is dat ik las dat ze misschien wel PECS gaan heten straks in de Eredivisie. Daar zijn ze druk mee bezig om dat om te zetten. Die ja, dat wel was leuk ooit, toch? Ja, dat was ooit een, een, een feitje. PECS Volle, ja, dat, dat, dat is een poos geleden. Maar goed, dat zou leuk zijn, waarom niet? Ja, ja zeker. Laten we het hebben over het voetbal, wat uh, ja, waar het niveau iets hoger ligt, om dat zo maar eens te zeggen. Uh, tenminste, dat moet nog maar blijken, natuurlijk volgend jaar. Maar de, eerste, of de Eredivisie, daar begint het goed spannend te worden. Het was super woensdag, je had het er toch even over. Ja, het was super woensdag, Luc. Ik heb het uh, gevolgd en ja, wie kwam er uh, goed uh, uit de strijd? Ik gaf het al aan, dat was uh, de AFC Ajax, want de concurrentie, joh, Twente en met name PSV, joh, dat, was, uh, dat was bizar, heel bizar. Maar goed, uh, dan Feyenoord, die nog ook in de race was of is, die, die, die, die speelde gelijk en... Ja, dan is de avond voorbij en dan gaat Ajax lekker. En dan ga ik gelijk door naar gisteravond, Luc, want dat was mij ook een ja, avondje. Dat was eigenlijk super, super zaterdagavond uiteindelijk. Ja, er zullen nog meer van dat soort van. wat men noemt, men praat over er zijn nog vier finales te gaan. Maar goed, eh, terugkijkend op gisteravond joh, ik begin dan met die wedstrijd Nek tegen Herenveen. En ja, ik kom thuis, ik doe de radio aan, Nek met 2-0 voor. En eh, later op de avond eh, schiet Bas Dost er drie in. En, ja. De, ja en dan komt er nog een goal. En uh, ja, heren Veluwe in de, in de Goffert met uh, 2-4. Ja, In Rotterdam, Ronald met, uh, met zijn mannen tegen de satellietclub Excelsior. Daar werd het 3-0. PSV, in Eindhoven, in edit time, joh. Ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde, joh. Ja, wat is daar gebeurd, hè? Ja, wat is daar gebeurd? Op een gegeven moment uh, is het zover en dan wint PSV met 3-2. En ja, dan kijken ze met z'n allen nog heel even terug naar de afgelopen week. En ik gaf het al aan, joh. Het was bijzonder slecht. En Luc, uh, daar komt-ie. Uh, Twente tegen NAC. Ik uh, zat hier beneden, joh. En ja... We zitten ook in edit time, weet je wel. De dying seconds, zoals uh, de Engelsman dat uitdrukt. En ja, het wordt 2-2 uh, en ja, dan gaat Ajax nog lekker de reels. Ja, ja en... want anders, anders had, had, had Twente weer aansluiting kunnen krijgen. AZ ook trouwens, als zij weer hadden gewonnen. En dan was het nog een stuk spannender geweest weer. Nu lijkt het er toch wel op dat Ajax wel echt enorm aan het uitlopen is uiteindelijk. Hè? Want stel zij winnen vandaag, dan staan ze gewoon op 64 punten. En AZ en, uh, AZ en Feyenoord op 58. Ja, het kan nog heel spannend worden. En dan heb ik het over de tweede plek. Want die geeft een aansluiting richting Champions League. En als ik kijk naar die wedstrijden van vanmiddag. Uh, ja, je gaat vertalen aan in de hoofdstad Ajax tegen de Graafschappen. We hebben Groningen tegen... Roda, maar die wedstrijd begint al om, om half één in de Domstad hier. Ja, Luc, ik weet niet wat het vanmiddag allemaal gaat worden bij Utrecht VVV. Want de aanhang van de plaatselijke SV, uh, FC Utrecht die is heel boos. Ze waren al donderdagavond ja. bezig, de bus opgewacht, allerlei toestanden. Maar goed, Venlo komt op de zoek, we zien het wel. We hebben in het Gellerendoom Vitas tegen Ado. En om half vijf in het Polmanstadion Herakles-Almelo tegen de Rooms-Katholieke combinaties. En ja, na deze zondag hebben we er nog vier te gaan. Ja, wie wie, oh, wie, Luc? Ja, het kan nog spannend worden. Het is een mooie, het is een mooie competitie, hè? Tot de, de, die laatste uh, loodjes eigenlijk. Ja, het is zeker een mooie competitie. Ik volg het met Otjo, maar ja, er zijn altijd mensen die vinden het een Mickey Mouse-competitie. Nou. Weet, weet je wat het is, Luc? Kijk, um, we weten dat hier in Nederland, qua geld, qua begroting van de clubs, het, het, het, het, het niet, ergens niet goed zit. Er gaan veel jonge jongens naar het buitenland. Daar kunnen we nog een lang verhaal aan, aan gaan besteden, maar dat gaan we niet doen. Kortom, ik vind het een leuke competitie. Er zijn nog veel mensen die dat vinden en... Ik ga er vanmiddag weer voor zitten. En we zien het wel, joh. Zeker. En waar we deze week, komende week, ook nog voor gaan zitten... zijn dan nog wat Champions League wedstrijden. Want er wordt ook weer op het Miljoenenbal goed, gevo goed gevoetbald. Er wordt zeker gevoetbald op het Miljoenenbal. Daar gaan we ook de slotfase in. En ik kijk met name naar die wedstrijd van dinsdagavond. joh. En dan noem ik er eentje. Bayern München tegen Real. Real schijnt gisteravond gewonnen te hebben. En München die liep weer tegen, uh, tegen Averij op. Dus ik weet niet wat het daar gaat worden. Of men alles gooit op die wedstrijd. Maar goed, dat gaan we allemaal zien woensdag hebben we op Stamford Bridge Chelsea tegen Barcelona. Ik begreep dat Barcelona gisteravond op een gegeven moment achterstand tegen Levante met 1-0, maar ik heb het toen niet meer gevolgd. Mm -hmm. Maar goed, en dan hebben we donderdag drie Spaanse clubs, Luc, die gaan meedoen op het podium van de Europa League. Dat is toch mooi. Atletico uh, Madrid speelt tegen Valencia. En we hebben Sporting Lisboa tegen Atletico Bilbao. Ja, dat zijn toch wedstrijden op zich, joh. En we gaan het allemaal volgen, Luc. We ja. gaan een hele mooie week tegemoet. Zeker. Ik lees hier trouwens dat Barcelona ook uiteindelijk heeft gewonnen 2-1. En wat wel grappig is, is dat zowel... Messi als Ronaldo nu 41 doelpunten hebben gemaakt deze competitie. En dat is een record. Dat is zeker een record. Ik zag uh, wat goals van Ronaldo. Kijk, uh, men praat constant over Messi dit. En Messi zo absoluut een geweldige voetballer. Maar laten we Ronaldo niet vergeten. Die nee. doet het uitstekend. Joh. En Luc, wat zou, heel, wat zou mooi zijn joh, als we straks in München. Maar dan moeten we ook nog even afwachten de finale zullen hebben. Zeker. Real Barcelona, dat wordt toch te gek. Maar, maar, Luc, volgende week, dat moet ik even meegeven, hebben we al uh, Barcelona die gaat spelen tegen Real in de competitie, dus dat wordt ook wat. Wij hebben genoeg te bepraten volgende en... week weer. Gaan we doen. Bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag en volgende week ben ik terug. Dag. The picture has faded The title says love But your faces look jaded To the bone, to the heart And change kind of age you? The goals you set are worth holding on to, to realize that goals are bullshit, to realize that goals En de title. Welke apps en slides mag je niet missen deze week? HebbenDiekiek.nl. Van de eigen gegretigheid van sommige journalisten... knapt natuurlijk helemaal niemand op. Maar we moeten natuurlijk ook gewoon eerlijk zijn. Ze doen het vaak ook voor hun werk. Op HebbenDiekiek.nl staan foto's gemaakt door zes Haagse fotografen... waarop te zien is hoe het eraan toe gaat bij persmomentjes. Maar dan net van een afstandje genomen. Dus je ziet pers dringen om juist dat ene kiekje van Mark Rutte en het elle, ellebogen werken voor de juiste foto, hè, dat soort dingetjes allemaal, want uiteindelijk wil natuurlijk elke fotograaf de juiste kiek hebben. hebben die kiek.nl. Ook een leuke site, is als je huis, in, nee, moet ik even anders inleiden, want dan klinkt het net iets te positief als je huis in de fik staat, maar stel, hè, je huis staat in de fik, wat zou dan het eerste zijn dat je mee zou nemen? Dat is echt zo'n vraag, nou, daar heb je vast wel eens over nagedacht. TheBurningHouse.com staat een mooie collectie met foto's van de spullen... die mensen echt niet zouden willen achterlaten in hun brandende huis. Zo zou de een zijn roze gelukssokken niet willen vergeten... en de ander zou het niet over zijn hart kunnen verkrijgen... om zijn allereerste knuffel te laten liggen. En weer iemand anders zou haar bruidsboeketje als eerste meenemen. Ik zat een beetje te denken, wat moet ik dan meenemen? Ja, ik heb niet echt... Misschien. Ik zou de kat wel meenemen. Een beetje lullig als het beest nog even... Heeft, uh, heeft best een lange staart. Dus dat staat zo in de fik natuurlijk. En Verder zou ik meenemen... Nou, ja. Yeah. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het lastig. Misschien ook wel zo van die, van die kind, kinderspul. Wat je van vroeger... Herinneringen van vroeger. Ja, ik denk dat dat het is. Misschien wel leuk als je even laat weten wat jij mee zou nemen. Uit TheBurningHouse.com Twitter even naar Twitter.com Slash Luke. Dus ad Luke. Dan de NOS sportzomer app Deze zomer wordt het voor sportliefhebbers een zomer om de vingers bij af te likken. De Tour de France, het EK voetbal en dan ook nog eens een keertje de Olympische Spelen. Het kan niet op deze zomer. En gelukkig is er nu de NOS sportzomer app zodat je precies kan zien wanneer welke wedstrijd gaat beginnen. Alle wedstrijden staan er per sport in. Een soort chronologische volgorde. Dus als je in het zonnetje in het park ligt... weet je precies wanneer je op je fiets moet springen om naar huis toe te gaan. Net op tijd voor de wedstrijd die je wilt gaan zien. De NOS sportzomer app is te krijgen in alle appstores die je maar kunt bedenken. BNN University. Backstage. Backstage. Backstage. Hoi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 15 april. Ja, goedemorgen. je hoort het alweer. Ik zet weer eens een kopje koffie. En dit keer niet voor de hele redactie van... BNN Today. Want jullie mogen best weten dat ik dit altijd op vrijdagochtend al sta in te spreken. En normaal gaat het hartstikke goed, maar bij BNN University horen natuurlijk ook feestjes. En afgelopen donderdag mochten wij aan dit mooie feestje meewerken. Dit zijn de 3FM Awards 2012. De 3FM Awards. En dat was echt een mega leuk feestje. Dus als je denkt, we praten raar, bleem het om de 3FM Awards. Goed, vorige week vertelde ik al dat Wieke een nieuw rubriekje heeft... in de show van Sander Hogendoorn in de Nacht op 3FM. En dan beantwoordt ze dus vooral vragen van vrachtwagenchauffeurs. En dan krijg je zulke verhalen. Hallo, Mariki. Hoi, goedemorgen. Wat is jouw vraag aan lieve Rieke? Nou, um, ik, uh, ik lift de faal langs. Oh. En uh, sowieso als ik mensen moet benaderen... Het al moeilijk, maar uh, als ik dan een vrouw in de kroeg of net wat mak moet naderen. Ja, dan, uh, dan uh, wil ik wel eens dicht slaan. Je gaat nu wel met de Wieken ook praten, vind je dat ook eng? Uh, nee, want er zit een afstand tussen. Ja, dat is waar, oké. Okay. Nou ja, lieve Wieken, wat, uh, wat moet ik uh, doen? Ik stel voor, heb je wel eens via internet Eh... Nee, maar ik ben zelf niet zo heel erg van het internet teken. Dus. Mm, Supergoed advies, dankjewel. Wieke. En dan iets heel anders. En nog 79 dagen. Tot het en ek. ek. Ja, tot het ek. Tot het ek. Het Europees kampioenschap. Voetballen in Oekraïne en in Polen. En wij gaan erheen. heen. Wij gaan erheen. Ja, dat, dat hebben we natuurlijk al een beetje bekendgemaakt. Ja. Uh, daar kon je later veel meer over te horen, maar we hebben in ieder geval heel veel zin in. Uh -huh. ja. ja, En niet alleen Koen en Sander van de Koen en Sander Show hebben er zin in. Ik ook en René al helemaal, want zij mag mee naar Oekraïne om te koken voor de Koen en Sander Show. Echt supercool. En dan Dennis, omdat hij met zijn zesde jaar zoveel liefdes en levenservaring heeft, schuift hij af en toe aan bij Lust. Aangeschoven is Dennis, jong BNN-talent. Ach, je doet, allemaal, je doet allemaal leuke dingen. En dan kom je steeds vaker te zitten. En, volgens mij. En, uh, en, en, je, en, en je bent een vriend van de show, zoals we dat netjes noemen. En en daar mag hij dus lekker kletsen over zijn liefdesleven. Want jawel, dames en heren, Dennis had een date. Maar dat is een date die je hebt opgeduikeld via het internet. Ja, en hoe dan? Ik was heel, heel brutaal eigenlijk. Ik, ik zag op een gegeven moment bij uh, Suggested Friends... dat je dan ziet van, ja, daar moet je misschien een keer uh, vrienden mee worden. Zag ik, uh, zag ik er staan en ik dacht, nou, ze is wel heel, heel knap. En laat ik eens gewoon gaan kijken. Oké, okay, dan word je vrienden op Facebook. En toen had ik inderdaad gewoon even gewoon, uh, ja, schoen aangetrokken... en uh, op vroeg toegedrukt. En toen... Uh, had ze dat geaccepteerd. En ze zei ze van, nou, ik zie wat je allemaal doet. Wat cool. En, uh... Was dat het eerste wat ze zei? Hallo, ik zie wat je allemaal doet? Nou, waarschijnlijk heeft ze daar wel geaccepteerd. Want, ja, dat, ja. Omdat je een ster in wording bent. Mm, ja, dan weten we dat ook weer. Wil je nou ook het spannende liefdesleven van deze ster in wording volgen? Dan moet je af en toe eens naar Lust luisteren. Het programma dat je voor 4-7 hoort op Radio 1. Dat was hem weer. Volgende week is er weer nieuwe BNN Backstage. Check in de tussentijd nog even bnnuniversity.nl, twitter.com slash bnnuniversity en onze Facebookpagina. En dan ga ik nu even mijn blaadjes zo doen. Net als een echte nieuwslezer. En dan wens ik jou nog een hele goede dag. Hoi! Dit programma wordt gemaakt door de BNN University. Mocht je dat nog niet doorhebben, hebben, mocht je er ook bij willen, bnnuniversity.nl kun je je aanmelden. Maak je geen vrienden met de huidige universitiers. Wat gebeurde er vandaag eigenlijk allemaal op deze 15e april? Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat het wereldberoemde schip de Titanic zonk. Het schip zou eigenlijk de overtocht van Liverpool naar New York moeten maken. Maar in de nacht van 14 op 15 april, dus afgelopen nacht raakte het schip een ijsschot, ongeveer 1500 mensen kwamen om het leven. En vandaag wordt dat overal herdacht. In 1955 richtte de broers McDonald de wereldberoemde fastfoodketen op. En het beroemde muziekstuk Matthäus Passion, Passion die wordt in 1729 voor het eerst opgevoerd. En in 1900, op 15 april, opent de Exposition Universelle in Parijs. Het, groot, het grootste wereldtentoonstelling ooit in Europa. En de eerste Parijse metro is nog een blijvende herinnering aan deze grote tentoonstelling. En in Groot-Brittannië komen op 15 april 1989 96 voetbaltoeschouwers om het leven. als 4000 voetbalfans zonder kaartje de overvolle tribunes opkomen. En op dat moment spelen Liverpool en Nottingham Forest de halve finale. Dat gebeurde er vandaag allemaal. 560 Jaar geleden wordt ook Leonardo da Vinci geboren. Die zou dan nu ongeveer... Uh, nee, was in 1452 was dat. Lang geleden al. Nederlandse filmregisseur Dick Maas wordt vandaag ook 61. En Harry Potter actrice Emma Watson, die speelde altijd Hermelien, was vandaag 22. Wingardium Leviosa. Stop, stop, stop. You're going to take someone's eye out. You're saying it wrong. It's leviosa, not leviosa. Oh, ik vond dat zo'n irritant mensen. En nog een aantal mensen die zijn overleden op deze dag. Joey Ramone, de zanger van de punkband The Ramones, die overlijdt in 2001 op deze dag. En Poppot, de leider van de Rode Kmer, die, een dictator van Cambodja ook, die overlijdt in 1998 op 72-jarige leeftijd. Nog even de buienscan dan. Nou, als je in het midden van het land woont, kan je een beetje pech hebben. Daar regent het en ook op het randje van Twente, daar gaan wat wolken met regen overheen. En voor de rest is het in heel Nederland gewoon droog. Kleren weer. Wat gaan we aantrekken komende week? Ja, Simone, redacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een, wat een pleurisweer is het eigenlijk. Pleurensweer, nog steeds geen lente, verschrikkelijk. Nee, maar we trekken ons er gewoon niks van aan. Het, uh, trekken we niks aan? Nou, we trekken zijn we een niks beetje fris. <laughs> met wie gaan we beginnen, Simone? We beginnen met de vrouwen vandaag. Uh, en we kiezen voor een mix van de nerdy look en de sportieve streep. En uh, wat mij betreft kan dat eigenlijk ook wel voor de mannen trouwens. Maar we beginnen even met de vrouwen. Een streep aan de zijkant. Uh, die zag je heel veel in de jaren zestig. En het komt nu weer helemaal terug. Oké. Okay. Um, dus uh, je zit goed als je bijvoorbeeld gaat, dacht ik, voor een donkerblauwe rok op uh, knielengte. En dan met een uh, oranje streep aan beide kanten. Lekker uh, sixties is dat. En uh, erin doe je dan een blouse voor het een uh, beetje nerdy effect. dichtgeknoopt met een keurig kraagje in bijvoorbeeld lichtblauw. Haren uiteraard netjes in een middenscheiding. En um, uh, nou, dan heb je natuurlijk ook... En je hebt natuurlijk plenty ruimte met zo'n look voor een bril met een groot en dik montuur. Die je zelf hebt eigenlijk ook. Die ik zelf in ieder geval heb, maar ja, als jij zelf geen bril hebt, dan uh, moet je toch iets anders. Uh, draag je nou geen bril, dan kies je wat mij betreft deze week voor grote oorbellen. Want grote oorbellen en een grote bril, dat matcht niet. Maar het is wel heel erg leuk om uh, voor grote oorbellen te gaan. Die zijn namelijk weer heel erg in. Okay. Dus mijn tip is, kijk dit weekend eventjes bij je oma... of er nog een paar leuke ouderwetse oh ja. clip-ons in haar uh, sieradenlaatje liggen. Oh, Goeie tip. Ja. En eronder doe je natuurlijk een panty, want het is nog een beetje frisjes. En dan een paar pumps met of zonder piepto of sandalen met stevige brede bandjes. Ja, dat is een beetje voor de daredevils, want het is natuurlijk ja, wel een beetje Ja, het is wel een beetje koud fris. in de voeten nog hoor. Klopt, maar ja, uh, we moeten toch wat hè, want uh, we kunnen niet blijven wachten maar om, We lente. doen gewoon net alsof het wel een beetje lente is. Precies, precies. Okay. Nou, voor de heren gaan we deze week ook voor de nerd look. En uh, strepen kunnen ook heel goed voor mannen. Dus wat dacht je van een uh, nette pantalon met een streep aan de zijkant? Uh -huh. Om het toch een beetje sportief te maken... En uh, als je die nerdlook dan echt extreem wil gaan doorvoeren, dan moet je natuurlijk gaan voor een spenser. Maar dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus dat doen we niet. In plaats daarvan gaan we voor een dun vest met drie knoopjes aan de onderkant. En een uh, hele lage hals. Je, je kent wel die vesten, Veenals, weet je wel. Ja, ja. En dan uh, moet je er dus wel een shirt onder dragen, anders wordt het allemaal weer erg uh, bloot. Het liefst het vest in een uh, blauw tint. En de bruldragers die doen uiteraard weer een uh, stevig montuurtje op. Haar in een zijscheiding voor de mannen. En daaronder voor een beetje een korkie effect. Geen nette schoenen, maar uh, lekker gips. Lekker lijkt wel een verkleedpartij bijna. Ja, zo moet je het ook zien. Ja. Maak je het leven een beetje leuk. Zo is dat. Simone, dank Tot volgende week. Tot volgende week. 4-7 presenteert Lotgevallen. Met Lot Loman. Lot, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Um, wij behandelen sinds vorige week jouw uh, lotgevallen. Uh, bizarre avonturen die jij meemaakt in jouw gewone leven. Vorige week was je de Eytunnel ingereden. Dat was een mooi avontuur, ja. is dat? Wil je hem terugluisteren? Ja. Dat kan bnnuniversity.nl. Um, uh, stel jezelf nog heel even voor. Nou, ik ben uh, Lot Loman, 20 jaar oud. En ik werk al 2,5 jaar voor BNN. En ik uh, woon sinds kort in Amsterdam en zit nog steeds op 6 VWO... wat ik toch echt ga halen dit jaar. Tuurlijk. Dus over een paar maanden ga ik een geslaagd eindexamen doen. Voilà. Ja. En jij maakt de meest bizarre avonturen mee. Ik zei het net al. Um, uh, laten we beginnen met jouw tweede lotgeval. We doen een reeks van vijf. Het was oud en nieuw. En toen? En toen had ik een enorm leuk feestje gehad. Uh, genoeg gedronken. En op een gegeven moment was het een uurtje of... Zeven uur ochtends, op 1 januari. Dus ik dacht, weet je, het is mooi geweest, ik ga naar huis toe. Maar mijn vrienden dachten daar anders over, dus ik ging alleen naar huis. Dus ik heb uh, een taxi gebeld en uh, toen zei ik tegen die chauffeur... ja, we moeten toch wel langs een pinautomaat rijden... anders kan ik je helaas niet betalen. Dus nou, ja, dat was geen probleem. Mm -hmm. Ik weet niet waar ik was. Ik was ergens in Amsterdam. Het was heel ver weg en... Ik heb, geen idee. ik heb geen idee waar ik was. Ja, en je woonde toen nog in Hilversum, hè? Ja, dus je moest ik, nog ja, eindweg van huis. Precies. Dus ik, ik moest eerst naar het centraal station... om dan weer met de trein naar Hilversum te gaan. Nou, prima. Dus ik zit in die taxi. En uh, we rijden naar een pinautomaat. En uh, die taxi stopte. Ik moest een stukje lopen... want er stonden van die botonnen paaltjes voor. Dus hij kon niet verder rijden. Dus uh, ik uh, loop naar de pinautomaat. En uh, nou, ik kreeg Godzijdank uh, mijn pinpas in dat gleufje kostte wat moeite, maar het, hij, hij ging erin. Ja. Uh, Pinko foutloos ingetoetst. Ook heel prettig. Je was on the roll, was je? Ja, ik was echt lekker bezig. <laughs> ja. Dus ik uh, sta voor mijn gevoel, sta ik echt een uur op mijn geld te wachten. Een beetje wankelend voor zo'n pinautomaat. En op een gegeven moment zie ik uit mijn linker ooghoek een uh, meisje op me afkomen. Ik schat er zo'n 20, 25. Ja, toch wel een wat, uh, wat uh, steviger gebouwd dan dat ik ben. Ja, ze was gewoon dik dus. Ja, ook al vind ik dat leug om te zeggen. Ze was, ze was wat forser gebouwd. Ja, ja, ja zo'n 80 kilo, denk ik. Okay. Dus, dus bijna dubbel, ja. inderdaad. Ja, uh, wel ongeveer even groot als het ik was. Mm -hmm. Heb je een beetje een voorstelling Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou, dus die komt op mij afgelopen. En ik dacht, ik, nou weet je, ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik kon helemaal niks meer denken. Ik kon helemaal niks meer. Maar op een gegeven moment komt ze naast me staan. En meestal... Als je ook wil pinnen, dan ga je een meter ongeveer. Ja, je hebt zo'n lijntje. Heb je 18? Ja. ja, dat lijntje was er niet, maar dat denkbeeldige lijntje had zij ook niet. Nee. Waarop zij gewoon naast mij gaat staan. Gewoon schouder aan schouder naast mij. Waarop ik dacht, wat is dit nou weer? Jij, jij begrijpt het echt niet. Ze kijkt me aan en ze zegt. Als jij niet heel snel 20 euro voor mij pint, slaan die twee jongens die daar staan. En toen wees ze in, in, in een donker hoekje waar inderdaad twee jongens stonden. Die slaan mij helemaal in elkaar. Jou? Nee, haar. Oh, haar. Haar, ja. Haar, ja. Oh, ja, ja. Waarop ik dacht... Oké, okay, wat zielig. Oh, mijn god. Uh, het meisje zit in de problemen. Wat zielig. Ik wil niet dat ze geslagen werd. En op een gegeven moment dacht ik... Echt, ik had echt nog niks tegen haar gezegd. Hè. Ik kon niks uitbrengen. Op een gegeven moment denk ik... Ja, wacht even... Volgens mij kan zij dit allemaal wel handelen met haar postuur en een grote bek. En dus ik denk, nou, volgens mij word ik nu zo hard in de zijk genomen. Ja, zij deed gewoon expres een beetje zielig, dacht jij? Dat dacht ik ja. inderdaad. Maar ik ben blij ook dat ik dat dacht, want volgens mij was het ook echt zo. Maar ik stond nog steeds op mijn geld te wachten. En dat meisje had mij makkelijk uh, knock-out kunnen slaan, want ik had, ik had niks terug kunnen doen. Mm -hmm. Ik had het niet eens gedurfd. En op een gegeven moment, uh, nou, voor mij gevoel, tien minuten later komt eindelijk dat geld. Wat ik trouwens wel raar vond, is dat ze 20 euro vroeg... en niet gelijk mijn hele bankrekening. Dat had ik dan gedaan in zo'n ja, geval. Ja, ja. Maar um, nou, ik pak mijn geld en ik stop dat heel snel in mijn zak. En dat was dan ook het eerste. En het enige wat ik tegen haar zei... Uh, nee, sorry. Dat kwam er uit mijn mond. Dat ja, was wel een vriendelijke afwijzing. Dat, ik was ook ja. van, beetje een beetje... Ja, uh, polite, hoe zeg je dat? Uh, ja, vriendelijk, ja, beleefd. Beleefd blijven, inderdaad. Waarop ik me wil omdraaien... En een volle hoek van die chick van 80 kilo tegen mekaar krijgen. Zo, ik lach erom uit. Ja, nou hard. ja, ik, achteraf kon ik ook om lachen. Maar ja. ik, ik viel op de grond. Het werd even allemaal helemaal zwart. Ik, hoorde een, ik voelde een bonzende pijn in mijn kaak en in mijn hoofd. En het was heel warm. Nou, dus ik maar weer mijn ogen openen. En lag ik daar dus op de grond. En dat meisje dat loopt dus van me weg. Die heeft verder ook niks meer geprobeerd. Ze heeft ook niet je geld gepakt? Nee, ik had alles nog. Ah. En het meest bizar is dat ze vervolgens, ze loopt terug naar de jongens. Ik had, ik had niet naar de jongens mogen kijken, zei ze nog, maar met dronken dronkenharsers had ik dat al lang gedaan. En ze zei tegen de jongens: nee, het is oké, okay, ik ken haar. Hm. Nou, toen ben ik als een idioot naar die taxi gereden. Die ook niks deed trouwens. Die niks deed, nee, want die stond een stukje verderop. omdat oh, die ik had moest het niet lopen. gezien. Vanwege die betonnen paaltjes. Oh, ja. Nee, hij had wel gezien dat dat meisje naar me toe kwam, maar niet dat ze me echt geslagen had. Oké. Okay. Nee, en toen, en toen ging ik dus zitten. En hij zegt, wat is er gebeurd? En ik dacht, en ik kon alleen maar uitbrengen, geslagen, ga rijden, ga rijden, ga rijden. Ja. Maar die vent die bleef ook stilstaan en ik kreeg daar zo benauwd van. Nou, toen heb ik een weken uh, blauwe dikke kaak gehad. Maar je had wel je geld nog gelukkig. Ik had mijn geld nog. Dapper. Vind je het ja. dapper hoor. Ja, ik nee, vind, vind ik het vind ook, dapper. ik heb ja. het overwonnen. Tuurlijk een beetje door de alcohol, hoe dat kwam allemaal, die dapperheid. Maar, ja. maar, toch wel dapper, vind ik. Ja. Ja. Dankjewel, lot tot volgende week. Graag gedaan. Volgende week meer lotgevallen. Het is inmiddels bijna vier minuten over half zeven. Tijd voor het nieuws met in, uh, onze in Alicante geboren Nederlander Ivo Nieuwe huizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, buenos dias. In Muchamel wordt druk gespeculeerd over de grootste kunstroof die het dorpje ooit heeft getroffen. Eind 2011 zou er in een villa voor meer dan 500.000 euro aan kunst ontvreemd zijn... Het gaat om schilderijen, klokken, beelden uit de 18e en 19e eeuw en om een waardevolle Chinese drieluik. Er is nog niemand gearresteerd. De zaak staat niet op zichzelf. In de urbanisatie Los Almendros zijn sinds vorig jaar al enkele tientallen kunstroven gepleegd, het zij van mindere waarde. De straat Golfin in de stad Alicante, bekend als de dichtershoek, wordt deze week weer helemaal wit geverfd. Op deze manier kunnen er nieuwe gedichten op worden geschreven. Sinds vorig jaar konden inwoners van Alicante hun gedichten naar de kunstenaar Carlos Arniches sturen... die ze vervolgens op de muren schilderden om de, volgens vele, lelijke straat te verfraaien. Maar de creativiteit van Alicante bleek te groots. Binnen korte tijd was de hele straat beklad met poëtische teksten. Alle gedichten worden gebundeld en nieuwe gedichten zullen in de loop van deze maand weer op de muren verschijnen. De Chiringuitos, houten strandtentjes, zijn verleden tijd in het dorpje Denia... De gemeenteraad heeft bepaald dat de komende vier jaar de tijdelijke kioskjes waar ijs en drinkwater kunnen worden gehaald voortaan van staal zijn. De gemeente wil een moderner en duurzamer ontwerp, zo meldt gemeentewoordvoerder Peppa Font. De nieuwe stalen chiringuitos worden nog wel marineblauw geschilderd, net als de nieuwe stalen parasols en lichtstoelen. En dan el tiempo, ofwel het weer. Het wordt weer tijd voor La Playa. De temperaturen stijgen gestaag naar een graad of 25. Alleen maandag en dinsdag is nog bewolkt. De rest van de week schijnt de dus zon. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Radio 1, het nieuws van Alicante. Ja, daar wel, daar is het wel lekker weer. Tijd voor een nieuwe column van Pieter Derks in Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. We mogen deze Bouters dankbaar zijn. Hij heeft ons het bezuinigen een klein beetje makkelijker gemaakt... Alle hulp aan Suriname werd deze week stopgezet. En dat is niet alleen een duidelijk en volkomen terecht gebaar. Dat scheelt per jaar ook nog eens 20 miljoen euro. Zowel de koopman als de dominee minister Roosenthal kunnen tevreden zijn. 20 miljoen, daar kunnen we toch weer een fijn stukje snelweg van aanleggen. Of het passend onderwijs redden. Of misschien wel het beste plan, een middelgrote stad kan daar een theater van bouwen. Uiteraard vernoemd naar de man aan wie we het allemaal te danken hebben. Het desit Theater. Leuke plek om eens wat Shakespeare te spelen. Die heeft genoeg mooie stukken over moord, verraad en corruptie. En misschien hebben we Shakespeare daar niet eens van nodig... want we doen wel graag of het alleen iets van andere landen is... maar maffiaverhalen zijn er ook in Nederland meer dan genoeg. Neem alleen al het geheime overleg van Mark Rutte en Kees van der Staaij deze week... Dat is een ritje in de dienstauto van de premier. Veel meer elke poon gaat het niet worden. Het zou wel een mooi stuk voor in het Boutense Theater zijn. De rit. Kees van der Staaij, die een rondje aan het hardlopen is... want het hoogste dat een SGP'er kan bereiken is natuurlijk een goddelijk lichaam. En ineens komt daar een geblindeerde zwarte Mercedes stapvoets naast hem rijden. Het raampje schuift open en daar leunt Mark Rutte grijnzend met een dikke sigaar uit het raam. Rij je een stukje mee, Kees? En Kees weet dat hij geen keus heeft. De auto stopt, twee zware jongens met zonnebrillen springen eruit... en voordat hij het weet zit Kees klem tussen de twee gorilla's op de achterbank. Zo, zegt Rutte... En nu even over die koopzondagen. In het Bouterse Theater zou elke dag wel een voorstelling van eigen bodem kunnen spelen. De tragedie Amarantis, bijvoorbeeld. Waarin een schoolbestuur 100 miljoen euro kwijtmaakt... vertrekt naar een ander bestuursbaantje... en 30.000 studenten met de rotzooi laat zitten. De prooi zou kunnen worden opgevoerd naar het boek van Jeroen Smit... maar dan in herziene versie, inclusief de conclusies van de commissie De Wit... zodat we kunnen zien hoe bankiers miljarden verkwanselen... met grote ontslagpremies vertrekken... en de jaren later nog in slagen Wouter Bos overal de schuld van te geven. En natuurlijk moet Ravagadé worden opgevoerd. Een koloniaal stuk waarin op een dag in december onschuldige burgers worden doodgeschoten. En uiteindelijk niemand veroordeeld wordt. Als dat geen toepasselijk stuk is voor in het Bouterse theater, dan weet ik het ook niet meer. 20 miljoen is een heleboel geld. Maar als we het dan toch zelf mogen uitgeven, laten we er dan in elk geval iets nuttigs mee doen. Deze Bouters is natuurlijk een grotere boef dan amaranthusbestuurders of bankiers. Maar waar Bouters ook nog de brutaliteit heeft om in het openbaar een misdadiger te zijn... doen we hier altijd erg ons best om zo onzichtbaar mogelijk te sjoemelen. Hoe leuk zou het niet zijn om in elk geval één plek te hebben... waar onze gevaarlijke kantjes zichtbaar worden? Is het heel misschien allemaal toch nog ergens goed voor geweest? Pieter spreekt. Deze week werd er een galerie geopend... waar de winnende foto's van de World Press-foto's hangen van 2012 van vier 47 hebben hier een soort experiment bedacht. We gaan proberen een van de winnende foto's beelden te maken... door deze alleen te beschrijven. Presentator Eric Corton is degene die de foto voor je gaat analyseren. Hij neemt je mee in een World Press-foto die volgens hem wel heel bizar is. Deze foto is genomineerd in de categorie Arts and Entertainment. Een foto van David Goldman heet hij volgens mij, ja. Ja, en wat het is, je ziet in, uh, een Canadese militair in Afghanistan, en die zit in een soort, ja, wat is het? een soort gat in de grond... wat helemaal afgekaderd afge, afge, uh, is met een, met een zandwal en met, uh, met zandzakken. En je kijkt uh, uh, vanuit die, dat, dat gat in de grond, wat, wat echt een soort van halve bunker lijkt... kijk je uh, voor de rest richting uh, Kandahar, laat maar zeggen. Dus je kijkt zo Afghanistan in, een gebied wat bloedstollend link is... En deze jonge man zit daar uh, op een stapel kiezels... met een volledig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-delig drumstel te drummen. En de reden waarom ik dat zo'n rare foto vind... is omdat die twee dingen nou echt niet met elkaar voor mij te verenigen zijn. Misschien een beetje dat je daar gaat zitten, Xboxen, en swap, maar dat je daar gaat zitten drummen. Oftewel, je gaat daar in een land waar ze jouw muziek wat je op dat drumstel doet. Want in Afghanistan wordt er ook gebruik gemaakt... van percussie-instrumenten, maar dan op een andere manier... dan met een acht delen drumstel. dat je daar dat gaat zitten doen. En ik begrijp dat je in shape moet blijven, hoor. Als drummer. Maar volgens mij is deze man in eerste instantie militair. En er zal toch ook echt iemand... dat drumstel in een helikopter hebben moeten laden... en naar die basis toe moeten vliegen. Ik vind het echt een volslagen idioot gegeven. Maar ja goed, ik hoor ook wel eens dat inderdaad op die basis in Afghanistan en in Irak... dat er ook volledige hamburgerrestaurants binnengevlogen worden voor die Amerikanen. Dus laat deze Canadees dan lekker drummen. Maar ik vind het een bizarre foto. En ben je benieuwd naar die bizarre foto? Of die een beetje matcht met de, wat je in gedachten hebt? Check dan even de link op onze Twitter. Twitter.com slash University en Twitter.com slash Luke. Kijk, cijfer, bingo! Waar gaan we de komende week naar kijken op televisie? Media-redacteur Bart Halleman. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eerste programma dan. Uh, het is geen tv-programma, het is een serie films. De telefilms komen er namelijk weer aan. Oh ja. En dat betekent dat zijn altijd de films gewoon gemaakt door echte filmmakers... Uh, maar dan in samenwerking met de publieke omroep. En die worden dan natuurlijk ook bij de publieke omroep uitgezonden. Mm -hmm. Namelijk komende maandagavond om half negen. Het leuke is, dit keer hebben ze de films... Uh, het het uh, thema is misdaad. Ja. Eerst is ook cop versus killer... Geregisseerd en geschreven door Simon de Waal. Die we allemaal wel kennen. Van, uh, wat heeft hij allemaal geschreven? Lek. Uh, ja, oh ja. 13. Ja. Uh, uh, het laatste boek van Baantje. Heeft hij Echt ook, uh, een misdaadschrijver. Echt een misdaadschrijver. Uh, dit is ook trouwens een regie debuut. Uh, hele spannende film. Dus uh, over een, uh, een agent tegen een moordenaar. Nou ja. Uh, heel spannend. <lacht> en uh, er worden twee versies van uitgezonden. Namelijk een versie voor 12 jaar en ouder. Die wordt maandags uitgezonden, om vijf voor half negen... op Nederland 3. Ja. En een 16 jaar en ouder versie... die wordt op zaterdagavond om vijf voor half elf... uitgezonden op Nederland 3. En welke film krijg jij, denk, denk jij... De, krijgt de meeste kijkcijfers? Dat wordt of uh, Doodslag... met Theo Maas in de hoofdrol. Dat ja. is de ene laatste film uh, in de serie. Of Blackout. Ja. Oh ja, dat is met... Uh, met, uh, met de zusje Schuurman. Ja. Uh, een beetje, een beetje um, uh, Guy Ritchie-achtig. Oh, ja. uh, lekker spannend. Uh, spannend en komisch. Ja, dat is de allerlaatste die wordt uitgezonden. Ah, dus zes, we zes weken lang telefilms uh, op uh, Nederland 3. Ja? Uh, en ik weet, telefilms worden altijd op Nederland. Ja, weet je, wordt het goed bekeken? Wordt het licht heel erg aan? Is het mooi weer? Is het, staat er iets leuks tegenover? Ik ga voor, het is Nederland 3, half negen, 400.000 kijken. 400.000 kijks per film, zo'n ja. beetje. Oké. Okay. Ja. Dan. Uh, ja, komende donderdag een themaavondje. Uh, even blij. Even blij met. Die heeft natuurlijk een hele serie gemaakt over. Nou, met Marco Busato, Anouk, uh, hele ruimte mm -hmm. Hij gaat nu even blij met singles doen. Dus themaavond gaat over. Nou ja, uh, alleenstaande in Nederland. Maar alleenstaande klinkt zo, uh, zo, uh, zo eng. Dus singles. Hè, dat is hip, jongen. Ja. 2,6 miljoen hebben we er in Nederland. En hij gaat eigenlijk in een themaavond gaan ze dus kijken van nou ja, wat. Weet je, uh, uh, dingen als. Hoe vind je een partner? Want niemand wil eigenlijk echt single zijn. Wat is er echt leuk aan het single zijn? Het is een beetje alle, alle voor- en tegens van uh, het single bestaan. Het ja. lijkt mij tip 1. wat je moet doen als je single bent. is. niet de uh, hele avond voor de televisie gaan zitten. Uh, nee, maar dan in dit geval zou ik het wel doen. Want dan heb je in ieder geval allemaal tips. over hoe je dan zo snel mogelijk uit je singleschap kunt komen. Vanaf dat moment. Vanaf dat moment. Leuk. En dan met interviews in de studio en. Uh... singles, bekende singles, onbekende singles. Uh, ik gok Ari Boomsma <laughs> er ook bij. Dat natuurlijk. Nederlands. Uh, ja, Nederlands nou ja, meest begeerde vrijgezel. Op dit moment, ja, dus uh, ja. ik vermoed dat hij erbij overigens leuk om te weten. Even blij, gewoon getrouwd en een kind. Oké. Okay. Ja, heeft verder niks met het single bestaan. Uh, mensen? Uh, nou, het dus komende donderdagavond op Nederland 3 om 9 uur. Ja. Van 9 tot half 11, als ik mij niet vergis. En ik denk 600.000 kijkers. En als, uh, als hij niet komt, Ari? Uh, dan uh, 550.000 kijkers. <laughs> Heel goed. <laughs> Wat gaan we downloaden ondertussen? De serie Awake. Nou, oh, dat ken ik niet. Er dus is een, uh, een soort hele rare. Is, is het een politie-serie? Is het een science-fiction-serie? Het is allemaal een beetje raar. Het gaat er namelijk om: er is een, een politieagent die krijgt een ongeluk. En in, zijn, in de auto zitten uh, zijn vrouw en zijn zoon. En uh, hij overleeft het ongeluk, maar dan blijkt hij dat hij in twee verschillende realiteiten leeft. En in de okay. een is zijn vrouw dood en in de andere is zijn zoon dood. Oké. Okay. Uh, en uh, uh, hij loopt dan in beide, uh, beide realiteiten loopt hij uh, bij een uh, andere psychiater. Ja. Yeah. En die proberen eigenlijk een beetje zijn problemen uh, op te lossen. Maar dus het, het wisselt de hele tijd van de ene naar de andere uh, daar kan hij nee, niks aan doen. Dat gaat automatisch bij hem. Dat daar kan hij niks aan doen. Dat gaat, dat gaat gewoon. Nou ja, dat, dat, dat, die realiteiten bestaan eigenlijk naast elkaar. Ja, maar ja. Hij, wij switchen dan eigenlijk natuurlijk van de een naar de ander en, en de in, de ingewikkelde serie. Ja, een ingewikkelde serie, maar je kunt het. Dat is eigenlijk makkelijk te herkennen, want ze hebben namelijk een rode en een groene realiteit gemaakt. En in de dus in de ene realiteit heeft hij een rood uh, rubberbandje om zijn arm, en in die andere heeft hij een groen uh, bandje om zijn arm. En hebben ze ook de kleuren hebben ze wat aangepast. Dus je kunt eigenlijk aan de kleur zien. Uh, in welke realiteit die? Leuk, circusen. leuk idee. Ja, ja. Ik vind, uh, ik, uh, ik, denk een hele spannende serie. Oké. Okay. Awake. De downloadlink staat nu op mijn Twitter. Twitter.com/luk. Dankjewel Dankjewel. Bart. Tot volgende week. De trending topics van deze ochtend meenemen. De Titanic is al de hele dag uh, en de hele nacht trending topic op Twitter. Vandaag is het namelijk precies 100 jaar geleden dat het schip zonk. En dat kun je ook allemaal live herbeleven via Twitter. Via Titanic Realtime kun je lezen wat er 100 jaar geleden op dat moment op dat schip gebeurde. Is heel interessant om allemaal terug te lezen. Inmiddels is hij natuurlijk al gezonken om 2 .20 uur 20. Precies afgelopen nacht, 100 jaar geleden dan natuurlijk. Maar je kunt het nog wel allemaal teruglezen. Het is dus, uh, ja, boeiend om te lezen. Een beetje heftig soms. Dan, hashtag 2 years since, two, since so sick. Um, elke week hebben we namelijk een Justin Bieber bericht. Want die is altijd trending. Neil Horren is de eerste Justin Bieber. En vandaag is het twee jaar geleden dat hij auditie deed bij The X Factor. En daar zong hij het nummer So Sick. I gotta take my answering machine. Ja, niet heel erg goed meteen, maar eh, omdat alles wat met Justin Bieber te maken heeft zo populair is... is ook hashtag 2 years since so sick trending op Twitter. Niel speelt nu trouwens in een band, One Direction... en heeft net als Justin Bieber echt hordes fans op dit moment... En ook FC Zwolle staat al de hele dag in de schijnwerpers op Twitter. De voetbalclub is vrijdag kampioen geworden van de, van de Jupiler League. Je hebt het vast wel gehoord. Gisteravond was de huldiging en toen is bekendgemaakt... dat de club voortaan verder gaat als Pek Zwolle. Dus waarschijnlijk is dit de eerste en meteen de laatste keer... dat FC Zwolle trending is op Twitter. Een historisch moment dus. En ook Pek Zwolle was gisteren al de hele dag trending topic. Georgiërs moeten minder de auto pakken en meer met de fiets gaan rijden. Tenminste, als het aan Sandra Roelofs ligt. En Sandra is de vrouw van de Georgische president Saakashvili en komt oorspronkelijk uit Nederland. De presidentsvrouw wil dit jaar nog het typische Hollandse vervoersmiddel gaan introduceren. Mevrouw Roelofs, goedemorgen. Hallo. Hallo. Goedemorgen, vanuit Georgië. Heeft u zelf al gefietst vandaag? Oh, nee, nog niet. Maar we hebben wel fietsen staan hier, ja. Ja, heeft u, u heeft zelf ook een fiets? Zelf ook een fiets, maar ja, er wordt niet zoveel rekening gehouden met fietsers in de hoofdstad. Uh -huh. Maar dat wil niet zeggen dat, dat kinderen in de dorpjes of zo niet fietsen. Ik bedoel, ik hoef de fiets niet helemaal te introduceren, maar een beetje populariseren. Ja, ja, ja precies. Want in de hoofdstad bijvoorbeeld, daar, ja, daar kan het wel gevaarlijk zijn als je nu de fiets uh, opstapt. Heel gevaarlijk. En er is ook veel relief in de hoofdstad. Hè? Dus ja, je wordt gewoon ook niet... Uh, je wordt een beetje de weg afgedrukt, want de auto's hebben het hele... Uh, ja, een hele wegdek nodig. Ja, um, zijn de Georgiërs uh, te dik, bewegen ze te weinig, waarom uh, moeten ze aan de fiets? Nou, te dik, het is misschien niet zoals uh, in, in Amerika of in andere uh, Westerse landen waar uh, ja, obesity uh, te dik zijn een, een issue is. Uh, zo erg is het niet, maar het is wel zo dat ik een speciale healthy lifestyle campagne heb opgezet. En die heet Don't Worry, Be Healthy. En daaronder valt een heleboel waarvan ik vind dat Georgië daar niet genoeg aan doen of daar niet genoeg aandacht aan besteden. En daar, daaronder valt dus ook sport en wat actiever leven, uh, gezonde voeding, hygiëne. Maar ook uh, gortels aandoen tijdens het autorijden en zo. Het is dus een beetje van alles. Ja, Een van die dingen is dus uh, de Georgische op de fiets proberen te krijgen. Hoe gaat u dat aanpakken? Ja, oh ja, ik was nog vergeten, anti-rook en anti oh, ja, ja, Dat is ook, dat, ook heel belangrijk. Ja, dat lijkt mij ook, ja. ja. Hoe krijg ik ze op de fiets? Ja, um, Nou, nu moet u weten dat mijn vader al een fervent fietser is. Ja. Um, zelfs al heeft hij al, mm, heeft hij al de pensioen gerecht tot de leeftijd bereikt. Erf, uh, fietst erg vaak, paar keer per week tientallen kilometer, soms honderd per dag. En uh, hij heeft in Georgië ook al een aantal keren gefietst. Uh -huh. uh, een beetje in de bergen, in de heuvels. En uh, hij dacht van, nou dat is een ideale manier om Georgië te uh, leren kennen. Er zijn ook wel eens Nederlanders, heel avontuurlijke Nederlanders, die op de fiets uh, stappen in Georgië en dan een tocht maken en dat dan op de web zetten. Dat is ook altijd heel leuk. Uh -huh. Uh, maar deze keer is het wat georganiseerder. Dus we hebben een, uh, een wereldfietser, een Georgiër, uh, die ongeveer uh, zo oud is als mijn vader, Tjumber Lijava, Die hebben we uh, aan de Georgische kant uh, gevraagd om fietsers te zoeken die 80 kilometer per dag kunnen fietsen, gedurende een week lang. Ja. En mijn vader die heeft twintig Nederlanders uh, zo gek gekregen of zo wel <laughs> zo gekregen. Dat ze uh, begin mij op het vliegtuig stappen een fiets. En dat ze naar Georgië komen en dus 600 kilometer gaan rijden in zeven dagen. Oké, okay, en, en, en in die 600 kilometer worden eigenlijk, wordt eigenlijk heel Georgië aangedaan? Ja, zo, ongeveer, ongeveer uh, ja, hetzelfde. Het is geen cirkel, het is niet echt een tour. Uh, zoals Tour de France. Het hm. is meer... We beginnen in West-Georgië, dan gaan we naar de kust. En dan helemaal via Zuid-Georgië gaan we naar Oost-Georgië. Ja. Dus het is een beetje een, een ring. Maar het wordt een hele mooie route. Ik dus van plan om zelf ook een etappe uit te kiezen die misschien niet zo heuvelachtig is. <laughs> want ik fiets zelf, uh, natuurlijk ja, natuurlijk een hele leven fiets. Maar uh, ik denk dat ik het ook wel kan. Ja, want... ik hoop dat ik niet af hoef te stappen. Nee, want, want dat is natuurlijk wel het probleem van bij in Georgië, is dat ik kijk, hier in Nederland is alles, alles vlak en en glad en de wegen ja. zijn prima en zo. Maar ja, in Georgië is het toch allemaal wat lastiger fietsen, lijkt mij zo. Ja, heel heuvelachtig. Gelukkig zijn de wegen nu al een stuk beter dan jaren geleden. Er zijn heel veel uh, prachtige, geassorteerde wegen. En uh, je moet al heel ver de bergen in gaan, wil je nog die oude kuil van kuil tot kuil <laughs> uh, avonturen beleven. Maar uh, de weg die wij gekozen hebben, die is prima begaanbaar. Maar wel heuvelachtig inderdaad. Er zijn pieken van 2000 meter waar we overheen moeten en uh, ja toch ook wel behoorlijke debieten die we moeten overbruggen. Maar we hebben een technisch uh, busje uh, als er iets kapot gaat. We hebben een medisch busje als er iemand uh, onwel wordt. We hebben verkeerspolitie natuurlijk in ons escort en dan nog wat wagens. Die uh, helpen met bevoorrading van water of eten, maar we stoppen wel waarschijnlijk wel twee keer ja. uh, uh, op die 80 kilometer. Ja, precies. Ja. Maar dat, dat, dat niet uiteindelijk iedereen in de bezemwagen terechtkomt en iedereen uiteindelijk nog met, nee. met, de, met de auto de finish overkomt. Dat <laughs> moet u <hem> niet hebben. <laughs> precies, ja. En de Nederlandse die zal bij de start aanwezig zijn, want die wil ook heel graag... Um, ja, Nederland is natuurlijk het fietsenland, dus je wil graag Nederland promoten op die manier. Ja. Maar hij heeft wel toegegeven dat hij niet hele etappen kan uitrijden. Ah, oké, dat doet hij zelf niet. Nee, nee, dat begrijp ik. Nu, nu, nu, nu, nu klinkt dit voor ons ook een klein beetje van, nou, die, mevrouw Roelofs wil, wil misschien een klein Nederlands stempeltje op, op Georgië drukken, klopt dat? Ja, natuurlijk, natuurlijk, want daar zijn we allemaal bij gebaat. Als er minder ziekten zijn en uh, mensen zijn gezonder en zijn sportiever, het bespaart ook een heleboel. Hè dus ja natuurlijk wil ik graag mensen gordel aan doen minder roken meer fietsen meer sporten uh, meer met de trap dan met de lift gaan nee. eens, uh, appeltje nemen elke dag en zo nee. natuurlijk wil ik dat en, en ik denk dat dat uh, ja inderdaad voor een Nederlandse een ideaal, uh, ideaal thema is om uh, ja in Georgië aan de mond te brengen. Ja, ja, maar het is niet zo dat, dat, uh, dat er binnenkort ook uh, de Georgiërs aan de stroopwafels zitten en uh, klompen uh, aan worden getrokken. <laughs> nou, die vinden het wel heel lekker. Want je weet dat ik een klassieke muziekstadio heb. Ja. Uh, Maatje van Wege, ik heb er zo de best gedaan, 14.000 cd's uh, verzameld voor ons station. Ja, voor Radio 4 was dat uh, wel. Van... als er we Nederlanders op bezoek komen, dan... Uh, nemen ze strookwapens mee, het is altijd uh, in de nul van tijd op. <laughs> mist u Nederland ook nog wel eens? Uh, als u, uh, u bent daar nu natuurlijk altijd. Mist u Nederland wel eens? Ja, ik ben hier al goed uh, 15 jaar. Ja. Uh, ja, ik mis Nederland natuurlijk wel, vooral mijn ouders. Uh, maar in Georg is zoveel te beleven en zoveel te doen en ik heb zoveel voldoening van het werk dat ik kan doen. Uh, ja, dat is misschien geen tijd ook om te missen. Ja, ja. Maar natuurlijk ga ik in de vakanties het liefst naar Nederland. En ook de jongens spreken Nederlands. Dus uh, gaan we gaan altijd naar de zuidelijkste badplaats van Nederland. In Katzand. Oh ja. ja. gaan we ook zomer naartoe. In de winter, meestal maar rond Sinterklaas, omdat het lukt voor de kleinste. Hoewel wij waarschijnlijk nu niet meer in geloof, nee. want hij had wat twijfels de laatste keer. Hij is nu zes. Oh ja, ja, ja dat is een beetje de leeftijd ook natuurlijk. Hè. Dat, uh, ja, wat, ja. Al, wat een lastige Sinterklaas dit jaar. Nou, ja. wens ik u een fijne vakantie in Nederland en succes met het introduceren van de fiets in Georgië. Of het, het, het populariseren ja. van de fiets in Georgië. En, uh, en wie weet, uh, weet rijdt uh, rijd heel Georgië binnenkort de Tour de Georgië. Ja, ik hoop het. En volgend jaar nog meer. Deze keer ongeveer. vijftig. We doen ook een paar ministers mee en zo. En een paar uh, belang ja, belangrijke, of bekende mensen. Yeah. En uh, zo hopen we dat populair te maken. En mocht er iemand meer informatie willen hebben, don't worry, be healthy invullen. En daar hebben wij een uh, Facebook page van. En daar uh, heb ik vandaag een assistent gevraagd of ze de route erop wil zetten en de data, zodat de mensen beetje kunnen volgen. Precies, en ik neem aan, een beetje getraind is wel handig... om die route dan uiteindelijk te gaan rijden. Mevrouw Roloff, dank u wel. Dank u wel, tot ziens. Graag gedaan. Zometeen hier op deze zender. Dit is de Zondag met Ed Anker. Goedemorgen Ed. Goedemorgen Luc. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel jongen. De nieuwe baan. Ja. Je gaat weg. Ja. Tenminste, ik dat neem doet aan. Dat op dit moment heel veel pijn. Ja. <laughs> <laughs> op dit tijdstip wil je. Nou, of, dat nee, maar ik ben erg graag in de radio ja ja, ja, ja, ja, ja. Want, want uh, uh, wat, je wordt wethouder van Almere. Ja, klopt. Van welke, uh, welke portefeuille? Uh. Beheer openbare ruimte, leefomgeving en cultuur. En, dat is en dan parkeren. En parkeren, kijk aan. Nou dat is ook belangrijk. En uh, ik las dat op internet, volgens mij donderdagavond of zo kwam het allemaal naar buiten ja. geloof ik hè. En ik dacht echt, potverdorie, zeg want je zit er nog maar, uh... ja, nou, wat anderhalf. is het, anderhalf jaar weer gelijk zijn we uh, ja. dit plekje begonnen. Ik vind het wel jammer. Ja, ik uh, vind het ook wel een beetje jammer. Waarom dan toch weer de politiek in? Want je hebt natuurlijk jarenlang in de Tweede Kamer gezeten, ja. een jaartje of vier geloof ik hè. Ja. Waarom toch weer de politiek? Ik er niet aan hoe mooi ik het ook vind en hoe heerlijk ik de radiostudio ook vind ruiken. Het begon weer ontzettend te kriebelen. Ja. En uh, toen uh, dat heb ik ook eens tegen mijn partij gezegd. En toen kwam deze plek langs en uh, dat vonden ze mij wel geschikt voor. Ja. Want uh, dit is wel, was wel de eerste keer dat je gaat besturen. Ja. Natuurlijk ook, want je hebt in Zaandam, Zaanstad, pardon, Zaanstad. Daar ben ik raadslid raad? geweest inderdaad. Uh, toen ben ik de kamer ingegaan. Ja. En nu wordt het inderdaad uh, de andere kant. Ja, dus uh, mensen mogen tegen mij beginnen aan te schreeuwen. <laughs> ja, Nadat ik dat jarenlang heb mogen doen. Ja, ja. Ken jij Almere een beetje? Ik, ben, nou ja, de, ik heb een soort crash course de afgelopen weken gehad. Ja. Uh, dus ja, ik, ik leer het steeds harder kennen. En ik merk ook wel dat ik daar s'nachts over droom inmiddels. Ja, Van, precies. Uh, hoe moet het met dat theater? Hoe moet het met dat centrum? Hoe moet het met het parkeren? Dat, uh, ja, dat, dat zit wel helemaal in mijn systeem inmiddels. Ja, ja, ja. Ja. En uh, je moet er ook gaan wonen, neem ik aan, toch? Of, niet? of hoeft dat niet? Nou, dat wil men wel heel graag. Het is ook een heel goed gebruik dat een bestuurder woont in de plaats waar hij bestuurt. Mm -hmm. Maar ik kom ja, voor twee jaar. Ja, ah, ja, ja, en uh, ik weet gewoon dat ik heel veel tijd moet gaan steken in het inwerken. En Daarbij ja. is het ook gewoon ons als gezin wel wat zwaar. We krijgen binnenkort ons tweede kindje. Ik denk dat het voornamelijk heel veel gaat afleiden. En niet heel veel meer kennis over de Almere's gaat. Uh, yeah. gaat ja, behalve dan de bouwmarkten misschien. Wanneer ga je beginnen? Het dat dat hangt een beetje vanaf of ik, uh, dit vandaag mijn laatste uitzending is of volgende week. Deo uh, uh, moet ook natuurlijk even snel omschakelen. We houden contact via Twitter in ieder geval. Dat is goed. Heel goed en ik blijf ]lerin. wel luisteren. Misschien niet elk <stofie> <g cassed> tijdstip van 4-7. Dat <gij> zou het niet doen. Best vroeg, hè? Maar, nee, maar ik vond het ook weer jullie afgelopen uur erg erg leuk. Heel goed. Wat heb je zo meteen in dit seizondag? Barbara Muller zij onorthodox ideeën over de jeugdzorg. Dat zometeen in dit seizondag veel succes in Almere. Zet hem op daar. En wij zijn volgende week weer met een nieuwe episode van 47. Tot dan. Mag ik misschien even uw aandacht? De directie van de Floriade nodigt u uit voor de speciale.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 Dit is Radio 1.